Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren kloppen minder vaak aan bij jeugdzorg. 1 op de 10 jongeren tot 23 kreeg vorig jaar hulp omdat die psychisch in de knel zat. Dat zijn er minder dan het jaren voor en dat is wel opvallend. Want daarvoor groeide hun aantal steeds. Opvallend genoeg heeft, geeft het CBS corona de schuld. Want ook al voelden veel jongeren zich door de lockdown rot... ze gingen minder vaak aan de slag met hulpverleners. Hoe strenger de lockdown, hoe minder intakegesprekken er werden gevoerd. De eerste stap voor de nieuwe kabinetpuzzel zit erop. Informateur Herman Tjenk-Willink heeft de afgelopen weken met alle partijen gesproken. Het verslag geeft hij zo aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En wat erin staat, horen we straks. Hoe vaak ga jij nog sporten na een jaar coronacrisis? Waarschijnlijk minder dan ervoor. Meer dan de helft van de Nederlanders trekt niet meer zo vaak zijn sportkleren uit de kast, zeggen onderzoekers. Komt natuurlijk door de coronaregels. Daar hebben vooral mensen last van die een binnensport deden of naar de sportschool gingen. Een primeur in Eindhoven. Daar krijgt de eerste bewonster de sleutel van een 3D-geprint huis. Het is rond en ziet er een beetje uit als een grote steen. Het huis is laag voor laag opgebouwd in een 3D-printer... vertelt deze hoogleraar van de TU Eindhoven. Het is een 3D-printer waar, 3D waar je gewoon in kunt lopen. Ja, het, is groot... het is een grote betonmachine. Het is eigenlijk een hele grote, ja wij zeggen het wel eens... een heel, heel oneerbiedig, hele grote slagroomspuit. En daarmee laagje voor laagje creëer je... Ja, dat gebouw wat je hier ziet en die laagjes, ja, die zie je nog in dat ja. oppervlakte. Zo'n geprint huis is sneller in elkaar gezet dan een normaal huis. En er is ook minder beton voor nodig. Hoe dan ook, de bewoonstar is super blij Ja, dit is het mooiste. doet me wat. Elke keer weer als ik het zie, het doet me wat. Het weer, veel wolken, soms een bui en een graad of twaalf. Dit weekend droog en iets meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijden we wat langzaam op de a 5 hoofdweg richting Amsterdam. Tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 over 3 kilometer. 10 minuten vertraging. Dat komt door een, ongeluk op de, nee, door een auto met pech op de A10, de ring Amsterdam West. Daar staat tussen Amsterdam Sloten Dijk en Knoop de Komplein 2 kilometer. De rechterreishok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Got to come to me through this dance I'm full of fucking fever I Fire burst inside me Boogie's got me in a super trance I don't blame it on the sunshine I don't blame it on the moonlight I don't blame it on good times I don't it on the boogie Just got Sunshine, yeah. Moonlight, good times, good times. Okay. don't you blame me. Sunshine, you just got it. moonlight, you me To the right, yeah, I'll do it for you mm -hmm. And I got work in the morning Early, early in the morning so Who needs sleep when I'm walking with you?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 Wat er overbleef zal nooit meer hetzelfde zijn Er sterft een deel van mij Ze hebben me hoop gegeven Dat tijd wel een antwoord heeft Maar wat heb ik aan medeleven Nu ik zelf niet leef En alles weer verder gaat.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 Wat uit het niets verschijnt Nu kijk ik met andere ogen Overal ben jij Ik hoop in mezelf te praten Blijf heel even staan Licht door de wolken, wassende maan Kijk ik dan naar en hoe zachtjes je naam Geef me een teken, hoe is het daar that I know I'm bound to